So far. Zijn eigen stem, op elke stijger klonken die van al-Jazof Jeruzalem.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 Op elke stijger klonk het meer. Van Pallia's of Jeruzalem Hilvers en drie bestond nog meer Maar ieder al zijn eigen stem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 Wacht hier al zo lang op jou. Kom je wel, kom je niet, dan laat me van je horen. Oh, dan laat van je horen. Hey, hey, hey. Jij ja, je wilde met mij, zei je tegen mij. Op die dag dat ik jou daar opeens zag, en je lacht.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 de kriestrand of de kroeg Zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je? Ik maar we hebben gewoon hier. Ik, als je niet erg vindt. Blijf jij maar liggen. Dan ga ik even twee haringen halen. Moet je eruitjes, man? Een baas, een wereldwonder Yo fucking ho, niet meer normaal Hij is een held en gaat maximaal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 Spelen Op de straten, op het plein Ongestoord kon je erhinkelen De stad zou helemaal van jou zijn Ergens hoor je kinderen tellen Je geldt mee 8, 9, 10 en je hoort naar al die jaren. Niet weg is, is gezien. Als vogel vrij en niet voor kleine vogels die als kinderen zijn vermomd, wier men heeft kort geknipt, hun gezang is haastig soms.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 ik je een alsjeblieft. Geef me nog een kans. En laat me toe.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 Give hey me no more cards. make as you please. Give hey me no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 wat ik hebben wil, een mooie nieuwe zonnebril. Dan maak ik mooi de blits op het strand. Kijk die mooie meiden staan, ze kijken mij verlangen aan. Ze willen ook zo'n stoere zomerbril. En loop ik op de Boulevard voorbij, dan fluiten ze en lachen ze naar mij. Weet je wat ik hebben wil?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 Want to nehmen wir Ik zie welke... hem